Annette van het sticht keek hem enkele ogenblikken schattend aan. Toen nam ze haar zuidwestertje af, en een weelde van kastanjebruin haar golfde over haar schouders. De kok bezag het met welgevallen. Een bekentenis, herhaalde hij. Annette van het sticht schudde haar hoofd. Ik heb geen reden, sprak ze zacht, om een bekentenis af te leggen. Er valt niets te bekennen. Ik wil met u praten, iets ophelderen, voor er een blaam op mij blijft rusten. Wat voor een blaan! Er gleed een glimlach om haar lippen. Ik dacht dat u daarover in de aula duidelijk genoeg was. De kok knikte gelaten. Hij ging haar voor naar de grote recherchekamer, wierp zijn oude hoedje missend naar de kapstok, berustte daarin, en liet haar op de stoel naast zijn bureau plaatsnemen. Met zijn regenjas nog aan ging hij tegenover haar zitten. Zijn scherpe blik gleed over haar gezicht. Ze zag bleek, vond hij, vermoeid. Afgemat, de huid onder haar ogen was faalblauw, ondanks haar make-up. De oude rechercheur spreidde zijn beide handen. U kunt met uw opheldering van start gaan. Ik ben vanaf nu een en al oor. Het klonk niet vriendelijk. Annette van Sticht slikte. De avond waarop u mijn mantel en mijn hoedje in de garderobe niet zag hangen, was ik in de villa van Peter Gramsma. De kok feinste verbazing. U hebt dat steeds ontkend. Annette van het sticht knikte. Dat was verkeerd, weinig doordacht. Ik had geen dwaze en doorzichtige uitvluchten moeten bedenken. Ik heb daar nu ook spijt van. De kok glimlachte. Berouw komt naar de zonde. Annette van het sticht schudde haar hoofd. Er was niets zondigs aan mijn gedrag, sprak ze kalm en afwerend. Mijn fout was dat ik u onmiddellijk had moeten zeggen dat uw waarneming juist was, maar dat u daaraan een verkeerde conclusie verbond. Kok wees in haar richting. U, u bent geen informant voor die uh, topcrimineel? Annette van het Sticht schudde haar hoofd. Ik heb de kennis, die ik als ambtenares had, nooit misbruikt. De kok toonde verbazing. Hoe kwam u dan bij Peter Gramsma in zijn villa in Barend terecht? Annette van het Sticht zuchtte. Kort na mijn breuk met Karel, eh, uh, meester Donker Corselius, heb ik een jonge jurist leren kennen. Een aardige, bescheiden man, vriendelijk en innemend, totaal anders dan Karel. Een paar dagen geleden, tijdens een strandwandeling, vertelde hij mij plotseling dat hij was benaderd door ene Peter Gramsma, een gefortuneerd zakenman. Na de tragische dood van zijn vertrouweling Philip de Lent, zocht die Peter Gramsma naar een nieuwe juridische adviseur. De kok keek haar onderzoekend aan. U schrok? Annette van Sticht knikte. Uit een... Um... Uit de stukken, antwoordde ze hakkelend, die ik dagelijks onder ogen kreeg, wist ik wie Peter Gramsma was. Kende ik zijn reputatie. De kok kneep zijn ogen half dicht. Wat deed u? Ik heb het Felix afgeraden. Meer niet? Hoe bedoelt u? De kok grijnste. U hebt alleen gezegd, niet doen Felix, dat is niet goed Felix. Het klonk spottend. Annette van het Sticht keek hem woedend aan. Ik wilde mijn ambtsgeheim niet verbreken, riep ze geëmotioneerd. Ik heb Felix niet verteld, dat ik ambtelijk van Peter Gramsma wist. Daarom kon ik mijn afkeuring niet goed onderbouwen. Ik had te weinig steekhoudende argumenten. De kok plooide zijn lippen in een tuitje. U had toch iets kunnen laten doorschemeren, dat die heer Gramsma bij justitie geen onbekende persoonlijkheid was. Annette van het Sticht keek naar hem op. Gaat u zo met uw ambtsgeheim om? vroeg ze bestraffend. De kok wuifde afwerend. U behoeft het toch niet exact te zijn, betoogde hij. Ik denk dat u uw vriend ook zonder details had weten te overtuigen, dat Peter Gramsma geen geschikte werkgever voor hem was. Annette van het sticht antwoordde niet. Ze liet haar hoofd iets zakken. Felix, ging ze voorzichtig verder, had Peter Gramsma al een keer ontmoet en vond hem een aardige, innemende en betrouwbare man. De kok snoof. Weinig mensenkennis. Annette van het sticht frommelde nerveus aan de zoom van haar wijde mantel. Ik raadde Felix dringend aan om vooral voorzichtig te zijn. Toen Peter Gramsma hem voor een tweede gesprek in Baren uitnodigde, vroeg Felix of ik met hem mee wilde gaan. Ik kon dan met eigen ogen aanschouwen dat mijn wantrouwen ongegrond was. De kok knikte begrijpend. U bent meegegaan? Ja, dom. Annette van het sticht trok haar schouders op. Ik kon toch niet weten dat u, uitgerekend op die avond, besloot om Peter Gramsma in Baren te bezoeken? Er ontstond paniek toen u zich met uw collega aan de voordeur meldde. Peter Gramsma en zijn gorilla dreven Felix en mij de kamer uit. De kok glimlachte. Ja, ik sta al jaren als onberekenbaar bekend. De oude regisseur zweeg even. Zijn blik vernauwde. Uw nieuwe vriend heet Felix? Ja, en verder? »Felix Rietveld.« De kok reageerde geschokt. »Felix Rietveld,« herhaalde hij opgewonden, »lid van het ACC?« Annette van het Sticht keek hem niet begrijpend aan. »Wat is dat?« »Een cricketclub.« Annette van het Sticht knikte instemmend. »Felix speelt cricket,« sprak ze gelaten. »Dat heeft hij mij verteld.« De kok boog zich iets naar haar toe. »Mag, uh, mag ik u,« vroeg hij voorzichtig, een onbescheiden vraag stellen.« Annette van het Sticht keek hem niet begrijpend aan. Wat, eh, wat voor een onbescheiden vraag? Vroeg ze onzeker. Met zijn mond half open plukte de kok aan zijn onderlip. Hebt u uw vriend Felix Rietveld wel eens eh, ongekleed gezien? Annette van het Sticht knikte. Een paar maal. Ik ben geen tiener meer. De kok negeerde de opmerking. Heeft hij een tatoeage op zijn rechteronderarm? Annette reageerde verrast. Inderdaad. Een klavertje vier. Er viel een lange stilte. Een defecte TL-balk zoemde boven hun hoofd. De kok draaide zijn stoel verder naar haar toe. Denk nu eens goed na, vroeg hij geduldig. Bij wie hebt u zo'n klavertje vier meer gezien? Zo'n tatoeage? De kok knikte. Eenzelfde tatoeage? Annette van het sticht sloeg haar hand voor haar mond. Bij Karel! Karel Donker-Corselius, die had precies dezelfde tatoeage. De kok grijnste. Vrijt u alleen, vroeg hij licht spottend, met stoere mannen, die een klavertje vier op hun arm hebben laten tatoeeren. Annette van het sticht keek hem vernietigend aan. U maakt mij op die tatoeage attent, antwoordde ze ijzig. Het was mij nog echt niet opgevallen, dat Felix Rietveld eenzelfde klavertje vier op zijn rechterarm had als Karel. De kok trok een denkrimpel in zijn voorhoofd. Bent u wel eens met Felix Rietveld naar het clubhuis van ACC geweest? Nee. Waarom niet? Felix zei dat het beter was dat ik daar niet kwam. Er heerste volgens hem op de club een wat overtrokken, macho-achtige ongezond voor vrouwen zoals ik. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Is dat zo? Annette van het sticht trok haar schouders op. Felix zegt het. De kok strekte zijn handen naar haar uit. Bent u, in de periode dat u met Karel Donker-Corselius omging, nooit naar de club geweest? Annette van het Sticht schudde haar hoofd. Nooit? Ineens verhelderde haar blik. Vreemd, sprak ze pijnsend. Dat bedenk ik mij ineens. Karel zei ook altijd hetzelfde. De club is niets voor jou, daar komen alleen maar heigende mannen. De kok lachte. Cricket is blijkbaar een vermoeiende sport. De oude rechercheur pauzeerde even leunde ver in zijn stoel achterover en veranderde van toon. Uit ervaringen in het verleden blijkt, ging hij gedragen verder, dat topcrimineel Peter Gramsma steeds goed op de hoogte was van uitvoeringsplannen van justitie en politie. U ontkent gegevens te hebben doorgespeeld. En ik ben geneigd om dat te geloven. Maar wie bij justitie zorgde dan voor de informatie? Annette van het sticht reageerde fel. Waarom, vroeg ze bits, Zoekt u de lekken niet in uw eigen organisatie? De kok kon een verholen glimlach nauwelijks onderdrukken. De felheid en de verontwaardiging van Annette van het Sticht amuseerden hem. Hij trok zijn gezicht weer in een ernstige plooi. Toen ik u enige dagen geleden vroeg of u gehuwd was of geweest, antwoordde u mij, zo intens heeft nog nooit een man mij kunnen bekoren. Annette van het Sticht knikte, dat zei ik. De kok streek met zijn pink over de rug van zijn neus. Felix? Annette van het sticht antwoordde niet direct. Het was alsof ze tijd nam om haar eigen gevoelens te analyseren. Ik wil hem niet verliezen. Bent u daar bang voor? Als hij naar Peter Gramsma gaat, dan acht ik hem voor mij verloren. En anders? Hoe bedoelt u? De kok zuchtte. Ik heb al twee dode mannen met een klavertje vier op hun onderarm. De kok blikte omhoog naar de klok boven de toegangsdeur van de grote recherchekamer en geeuwde. Het was bijna middernacht. Fledder kwam binnen, liep naar zijn bureau en liet zich met een zucht in zijn stoel zakken. De kok keek naar hem op. Wordt ze thuisgebracht? Fledder knikte. Jan Kuster zou ervoor zorgen. De jonge rechercheur grijnste. Als we s'avonds alle aangevers en getuigen omwille van hun persoonlijke veiligheid naar huis moeten begeleiden... Kunnen we van bureau Warmoestraat wel een taxibedrijf maken? We hebben haar nodig. Fledder trok een pijnlijk gezicht. Denk je echt, vroeg hij met hoorbare twijfel, dat Annette van het sticht in staat is om Felix Rietveld het geheim van zijn klavertje vier te ontfutselen? De kok maakte een hulploos gebaar. Het is een kans, antwoordde hij zorgelijk. Ik hoop dat ik haar voldoende heb kunnen duidelijk maken dat zijn leven in gevaar is. Fladder keek hem peinzend aan. Meende je, wat je tegen haar zei? De kok keek hem schuins aan. Mijn stelling, dat de tatoeage, het klavertje vier, bij de moord op Philip de Lent en Karel Donker Corselius een beslissende rol speelde, dat bedoel ik. De kok knikte nadrukkelijk. Absoluut, dat meende ik oprecht. Ik ben ervan overtuigd, dat de mannen, die het klavertje vier op hun rechteronderarm onderarm hebben laten tatoeëren, een redelijke kans lopen om vermoord te worden. Fledder grinnikte vreugdeloos. Door wie? De kok antwoordde niet. Hij kwam uit zijn stoel overeind en wandelde naar de kapstok. Moeizaam wurmde hij zich in zijn oude regenjas. Met zijn hoedje schuin op zijn hoofd draaide hij zich om en wees naar de klok. Het is weer mooi geweest voor vandaag, sprak hij vermoeid. Het is elke dag even laat. Vledder liep op hem toe. Je gaat naar huis? De kok knikte. Thuis in de magnetroon staat een glas chocolademelk voor mij klaar en... De grijze speurder stokte. De telefoon op zijn bureau rinkelde. Fladder liep terug en nam de horen op. Het duurde maar even. Toen legde hij de horen op het toestel terug. Zijn gezicht zag bleek. De kok stapte in zijn richting. Wat is er? Fladder duimde over zijn schouder. In het water van de brouwersgracht drijft weer een lijk. Naakt? Fladder knikte met gesloten ogen. Vanaf het midden van de smalle melkmeisjesbrug... Staat de rechercheur de kok naar het glinsterende water van de Brouwersgracht. Het regende gestaag. Zware regendruppels vormden in het grachtwater opspattende fonteintjes in steeds wisselende kringen. Het nachtelijk spuien van de grachten vormde een lichte stroming. Een vuil brok matras gleed kantelend langs de pijlers van de brug. De schijnwerper van een politiewagen hield het naakte lichaam van een man gevangen in een spookachtig licht. Hij dreef schuin voorover.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 Het lijk glipte steeds onder het net vandaan. Eén van de broeders keek naar hem op. Het is, riep hij verrast, weer zo'nzelfde naakte vent als een paar dagen geleden. Hij zwaaide om zich heen. Staat hier in de buurt ergens een fabriekje waar ze die lijken maken? De kok trok zijn schouders op. De broeder wees naar het lijk in de gracht. Ook bij hem steekt er iets uit zijn rug. De kok maakte van zijn handen een toeter. Een breinaald! De broeder blikte om zich heen. Wilt u wachten op de fotograaf? De kok antwoordde niet. Hij liep van de brug naar hem toe. Vertrouwelijk legde hij zijn hand op de schouder van de broeder. Alle naar boven, sprak hij vriendelijk. Ik heb al genoeg plaatjes van dit stukje gracht. De broeders ondernamen een nieuwe poging om het lijk te vangen. Het lukte hen uiteindelijk om het zware net onder het lijk door te trekken. Omzichtig sjorde ze het lichaam omhoog. Het druipende net schuurde langs de stenen beschoeien.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 Ralf van Zutphen, wispelde hij hees, het derde slachtoffer van een breinaald.